Het jaar 2025 bracht niet alleen nieuwe muziek, maar ook afscheid. Afscheid van artiesten die een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op onze harten en op de soundtrack van ons leven. In deze aflevering staan we stil bij hen die dit jaar hun laatste applaus ontvingen. Van Rob de Nijs tot Brian Wilson, van Chris Ria tot Gerard Cox. Allemaal lieten ze iets prachtigs achter hun muziek. We openden met Supertramp, en meer bepaalt mijn mede-oprichter Rick Davies. Met The Logical Song leverde de band een klassieker af die generatie na generatie blijft aanspreken. De song, gezongen door Roger Hodgson, maar gevormd door Davis kenmerkende muzikale visie, is een tijdloze reflectie op volwassen worden en het verliezen van je onschuld. Warm aanbevolen. Rob de Nijs was meer dan een zanger. Hij was een deel van het collectieve Nederlandse hart. Zijn stem begeleidt ons door decennia, van verandering van de jaren 60 tot diep in de 21ste eeuw. In alles wat ademt ging hij over verwondering en verbondenheid. Dagzuster Ursula vertelt het verhaal van afscheid en troost. En banger hart brengt hem terug naar zijn meest moderne energieke jaren. Rob de Nijs laat een muzikale erfenis na die net zo levendig blijft als zijn stem. Ria, de man met de rauwe stem en het gitaargeluid vol weemoed, liet ons in 2025 achter met een indrukwekkend oeuvre, vol reisverlangen. In Girl in a Sportscar ruik je het asfalt. On the Beach vangt de lome zomer in een zucht van gitaar en oceaanbries. En Josephine, opgedragen aan zijn dochter, is een van de mooiste liefdesliedjes uit de jaren 80. Set you free, and you turn to your reflection.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 Verdween een van de laatste grote architecten van de popgeschiedenis. De man die de Beach Boys tot hemelse hoogte bracht, bleef zijn hele leven zoeken naar harmonie, in muziek en in zichzelf. Soul Searching is een passend testament van die zoektocht. Sloop John B. herinnert aan de vroege succesjaren vol zonnige melodieën. En God Only Knows blijft een van de ontroerendste liefdesliedjes ooit. Wilsons oor voor schoonheid en zijn strijd om geluk maken hem tot een van de meest menselijke genieën van zijn tijd. All well, tears keep going. Up. I want to go home. So, what's up the John B? Tony's favorite song. Gerard Cox was niet alleen cabaretier en acteur, maar vooral ook een Rotterdammer naar het hart. Nuchter, scherpzinnig en met gevoel voor weemoed. In de goede oude tijd zingt hij met een knipoog over vroegere dagen. De laaie lichter toont zijn humor en volkse karakter. En het is weer voorbij die mooie zomer blijft het Nederlandse herfstmoment in liedvorm. Cox overleed in 2025, maar zijn stem en droge humor blijven een stukje van onze nationale identiteit. Geleden. Met de diligence naar Gouda onze grootvaders reden zeer voornaam en zeer bedaard, krakend en liegend door het land. Het duurde lang, lang, lang, er veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas, of alles wat er was, de goede oude tijd mooie tijd, nou, die tijd die krijgt de mooi voor mij de zegen na. Na na na na na na na na na na drink nog een glas op alles wat na na de na Niemand die je iets kon maken Maar was je arm dan had je het minder Voor wie rijk was moet je werken heel de dag En o oh, zo'n dag die duurde lang lang lang En veranderde niet veel van jaar tot jaar Drink nog een gladde van alles wat ooit was De goede oude tijd, mooie tijd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 in Holland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 van haringgeur, vermengd met zonnebrand Een parasol met felle lichte zeven, En in je kleren stuurde zacht het zand We speelden golf en jeu de boue. We zonden zalig in een stoel We dreven met een vlot op de rivier we werden wegen lang verwend, maar aan alles komt continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer, weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo af in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon Oh, je weet, is heel die zomer al weer lang voorbij Herst verkleurt weer langzaam alle bomen Ik heb s'nacht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 Maar voor je twee het is iets overal alweer lang voorbij. Ik sluit af met de vrouw die jarenlang Gerard Cox' weterhelft was... op toneel en in het leven. Joke Bruis bracht warmte en klasse in alles wat ze deed... In Ik wil gelukkig zijn klinkt haar verlangen naar eenvoud en geluk. Een passend slot voor deze aflevering. Een lied dat troost en een stem die blijft. Tot volgende week. Dag. Ik op een dag, een stille liefde. En ik dacht sindsdien de hele boel en lach. Maak mij zwart omdat ik niet thuis bezwijm en uit wil vliegen. Kom toch ergens heen? Ben niet graag alleen met mijn groot geheim. Ik wil gelukkig. Zijn. Ik wil dansen tot ik niet meer kan. En al nou word ik er draaierig van, dat hindert niet, dat hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt, het hindert niet, het hindert niet. Ik me, met z'n tweeën maar ook alleen. En ik geëneer me, voor geen ander. Ik lach om iedereen, ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid niet wat ik doe. Waar zwaait mijn weg naartoe? Het hindert niet, het hindert niet. Zijn. Weet van malligheid niet wat ik doe, waar zwaait mijn weg naartoe, het hindert niet uit. his home in casas grandes when the moon was full he had no money in his pocket just a locket of his sister framed in gold he headed for el sueco stole a rooster named gallo del cielo and he crossed the rio grande with that rooster nestled deep beneath his arm. But El Cielo was a warrior born in heaven, so the legends say His wings, they had been broken, he had one eye rolling crazy in his head He'd fought a hundred fights, and the legends say that one night near El Suégo They fought Cielo seven times, seven times he left brave roosters dead All of my terries, I'm thinking of you now In San Antonio I have $27 And the good luck of your picture Framed in gold Tonight I'll put it all On the fighting spurs of Gallo del Cielo Then I'll return to buy the land Pancho stole from father long ago Outside of San Diego In the onion fields of Paco Monteverde The pride of San Diego Lay sleeping on a fancy bed of silk And they laughed when Saragossa Pulled a one-eyed Del Cielo From beneath his coat They cried when Santa Gosa walked away with a thousand-dollar bill. Oh, my Teresa, I'm thinking of you now in Santa Barbara. I had fifteen hundred dollars and the good luck of your picture framed in gold. Tonight I'll put it all on the fighting spurs of Gallo del Cielo. turned to buy the land I took you I stole from father long ago <laughs> Now the moon is gone to hiding And the lantern light spills shadows on the fighting scene A wicked black named Zorro Faces del cielo in the night Carlos Zaragoza fears the tiny crack That runs across his rooster's beak